En dat is wel nodig ook, zegt de directeur in het AD... want zijn medewerkers krijgen steeds vaker te maken met agressie. Veel cliënten hebben psychische problemen of een verslaving. Er zijn de afgelopen tijd veel lawines in de Alpen, met ook veel doden. En gisteren waren dat er in Oostenrijk vijf. Een Zwitserse snowboarder werd honderden meters meegesleurd... en overleefde dat niet. Op een andere plek kwamen een vader en een zoon in een lawine terecht. Vader kwam om het leven. De twee waren of piste gaan skiën. In Apeldoorn is vannacht iemand omgekomen bij een verkeersongeluk. Twee auto's botsten op elkaar en eentje vloog in brand. Bestuurder van die auto overleefde dat niet. Bestuurder van de andere auto raakte niet gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. En als het aan de BBB-stemmers had gelegen... dan was Mona Keizer de nieuwe partijleider geworden... en niet Henk Vermeer. Hart van Nederland heeft dat uitgezocht. Meer dan de helft van de BBB'ers geeft de voorkeur aan Keizer. Nog geen 20 gaat voor Vermeer. Een nog kleinere groep had liever Femke Wiersma gezien... En dan het weer van weer online. De dag begint grijs met af en toe regen. Later vandaag wisselvallig met ook wat zon. Het waait behoorlijk en het wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. En dat is over het AP-nieuws. q music Verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld deze vroege zaterdagochtend. Wel twee flitsers gespot. Eentje op de A1 van Naarden naar Amsterdam ter hoogte van Muiden. En er wordt gecontroleerd op de A57 ter hoogte van Goch. Morgen, Love, Lover zo meteen. Girls Just Wanna Have Fun, hoor je meteen naar Cameron Whitcomb. Medusa op Q, Q-Music. Q-Music. I don't have the time to hear you on Heart. She's pistol-packing matador and I'm the bolt to taunt I'm adoring this contortionist who oped my inner thoughts But I was easy-picking, she would listen, and boy, I love to talk Close that I can get I've been sitting on a nervous horse With a rope around my neck I can hear those footsteps Closing in, this stud's about to run And I've hit this line And I don't even want you back, even though you're all I have. My Medusa, I could use her. Feel like I'm a 21 februari 2026. Dat is de eerste, de laatste en daarmee dus ook automatisch... de mooiste 21 februari 2026 van je leven. Onthoud dat en maak er iets moois van vandaag. Misschien uh, ben je zoals ik al een tijdje wakker. Misschien heb je dan een hele nachtdienst op zitten. Het kan ook zijn dat je net pas je ogen doet. dat uh, zojuist om 7 uur je wekkerradio is afgegaan... en dat ik dus de eerste stem ben die je hoort deze zaterdag. In dat geval zeg ik goeiemorgen. Waar je ook mee bezig bent. vind ik altijd leuk als je even van je laat horen in de Q-Music app. Ga ik het misschien zo meteen even voorlezen. En ik vind het ook gewoon altijd leuk om te zien. Want je kan ook foto's sturen. Te zien en te lezen waar, waar je uithangt. Dus eh, meld je vooral even. En ik ga je voorstellen aan nieuwe muziek. Van Zoe Levi. Die meid gaat als een raket. Je kent haar ongetwijfeld van deze gigantische hit die ze had samen met Snellen. Die kwam bijna een jaar geleden in de top 40. Dus inmiddels was het tijd voor iets nieuws voor Zoe Levi. De nieuwe muziek die is er. Sluit me in je armen heet haar nieuwe single. En Menno, mijn collega Menno Barreveld... die belde haar gisteren in de top 40. Met als smoesje dat die track een nieuwe tip voor de top was. Maar je voelt hem al aankomen. Dat liep even anders. Nou, is eigenlijk, eigenlijk, ik moet eerlijk zijn. het is eigenlijk een smoes dat het tip voor de top is. Het zit, okay. het, het, het zit namelijk net iets anders. Uh, sluit me in je arm is namelijk niet gewoon tip voor de top. We gaan hem niet één keer draaien. Het is deze week de nieuwe alarmschijf op Q-Music. Oh, daar ben ik echt heel blij mee. Want ik was ook Wacht, zenuwachtig. Wat ga je vertellen? Oh, wat leuk. De Q-Music alarmschijf. Zoe Levi, sluit me in je armen. Maximum hit Q-Music. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe?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 te slaan, hè? Olivia Dean met Man I Need, momenteel op nummer drie. Ja, ik vind het echt lekkere zaterdagochtendmuziek. Dit is gewoon de goede sfeer die je moet hebben op dit tijdstip, toch? Ja, je hoort, ik hou van de ochtend. Gelukkig zijn vele mensen met mij en zo zijn daar bijvoorbeeld... het hele team van ontbijtkoks van Van der Valk in Apeldoorn. Vind ik echt leuk. Mark, Marcel en Stefan die laten even van zich horen. Ik zie het voor me dat ze dan momenteel de eitjes aan het bakken zijn... en de pannenkoekjes en zo. Ik ben dol op ontbijten. Dat jullie erbij zijn, werk ze vandaag. Esmeralda is ook vrolijk. Goedemorgen, Jorien. Onderweg naar een dag van mijn werkweekend als badjuffrouw. Michel is lekker aan de wandel met uh, zijn dochters en de hond in het bos. Margriet zegt: Goedemorgen, Jorien. Vandaag weer lekker werken met de leukste collega's. Dus nou, de sfeer zit er goed in in de appbox. Maar er is ook Boas. En Boas is volgens mij geen ochtendmens. Word even wat hij stuurt. Uh, morgen. <laughs> <laughs> hou vol, Boas. Hou vol, hou vol. En euh, Dominic, die heeft ook niet echt een fantastische ochtend. Die zegt: mevrouw heeft me net wakker gemaakt. Ik heb me verslapen voor mijn werk. Batterij van mijn telefoon liep leeg vannacht. Oh, ja, niet om je nou te demotiveren, Dominic. Maar de kans is groot dat je nou de rest van de dag achter de feiten aanloopt. Hè? Sterkte: extra dubbele dikke bak koffie. En google ons op de radio. And I give up forever to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 Stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good Lord! Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar.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 Down near the street, everybody at the bar gate. Everybody at the bar gate. Everybody at the bar gate. It. It. it comes at two to the three to the four. When it's last call, and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord. Tell them, drink some. Someone put me up a double shot, double shot of whiskey. They know me and Jay Dale's got a history. Yeah. There's a party downtown near Fifth Street. Ja, waarom ook niet, Joel? Laten we gewoon op zaterdagochtend zingen over uh, tipsy zijn. Je hoorde je. De soundtrack van je weekend. Ja, misschien is dat wel daadwerkelijk de soundtrack van je weekend. Kijk, een week geleden was het carnaval. Toen was het misschien iets plausibeler dat je om half acht ochtends op zaterdagochtend tipsy was. Maar je weet het niet. Ik sta open voor al jouw weekendideeën. Want iedere zaterdag en zondagochtend... ga ik op zoek naar de soundtrack van misschien wel jouw weekend. Dat is heel simpel. Jij stuurt mij een berichtje in de Q-Music-app... met hoe je weekend eruit ziet. Uh, hoe ben je wakker geworden? Wat ben je nu aan het doen? Wat zijn je plannen? Dat soort informatie. En dan ga ik mijn best doen om een liedje te zoeken... dat daar precies bij aansluit. Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, vorige week sprak ik Frans. Uh, Frans was onderweg naar... of hij ging bijna naar Schiphol om naar Malaga te gaan. Dus hij ging niet een weekje op vakantie. Dus ik dacht, ja, Spanje... Vakantie, hij ging een beetje aan de serbessa rustig aan doen, zei hij. Dus toen dacht ik, ja, dat kan er maar één zijn, die moet deze worden. Tranquilo, tranquilo, oh, oh, oh. dat is onze stilo. Ja, dat is Franse stilo. Dus nou ja, dat was vorige week. Uh, of jij nou ook op vakantie gaat, of dat je gewoon een hele normale zaterdag voor de boeg hebt, dat maakt me niet zoveel uit. Laat het gewoon even weten via de Q-Music App. Ga ik op zoek naar een liedje dat er helemaal bij past. En natuurlijk draai ik die speciaal voor jou op de radio.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 Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met Kunststof Kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis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 Uforce. het HR en salarisplatform voor zorgeloos HR. Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet? Koegel, papie, de Lulu. gek. De sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief ledverlichting... voor 133 euro, met 1000 extra punten voor members.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 Alle Simonie-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000-bundel. 40 dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een 2-jaar abonnement. Goedemorgen. Het wordt over het algemeen een bewolkte dag vandaag. In het noorden breekt af en toe de zon door. In het zuiden kan een buitje vallen. En het is zo'n 8 tot 12 graden vandaag. Ja, dat klinkt allemaal niet heel positief, maar bedenk wel even... we zitten weer in de dubbele cijfers qua temperaturen. Dus uh, always look on the bright side. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er is één file gemeld in Nederland, die staat op de A37... van knooppunt Holslo naar Mappen in Duitsland. Daar heb je drie minuten vertraging tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Dat is gek hoe ze dat opschrijven, toch? Drie minuten vertraging tussen de Nederlandse grens en Duitsland. Nou ja, goed, in ieder geval rondom de grens. Er uh, heeft twee Flitsers gemeld, eentje op de A1... van Naarden naar Amsterdam, ter hoogte van Muiden... en er wordt gecontroleerd op de A57, ter hoogte van Goch. Q-Music, Jorien Renkema. Met Alex Warren, Na en Alo black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 Between you and me From where From way out here, it's easier to see, there ain't no difference. I will carry you home, whether it's tonight or 55 years down the road. Carry you home was een beetje de soundtrack van mijn vrijdagmiddag. Ik ging een stukje wandelen met mijn dochter van drie. Die wil altijd halverwege dat ik haar naar huis draag. De soundtrack van je weekend. Maar voor de soundtrack van het weekend heb ik Raquel aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Raquel, jij bent onderweg naar een uh, hockeykeepersclinic, liet jij weten. Ja, dat klopt. Ja. Ga je die kliniek uh, oh. geven of ga je eraan meedoen? Uh, we hebben hem georganiseerd samen met uh, de Olympische kampioen, uh, de hockeykeeper Femin Blaak. Oh, wauw. En uh, er komen vandaag 80 hockeykeepers uh, meedoen. Wat leuk. En wat, wat gaan die allemaal leren vandaag? Um, nou, ze komen net het gaalseizoen uit. Dus we gaan weer uh, de puntjes op de i zetten om uh, de veldtrainingen uh, te doen. Ja. Dus we gaan leren duiken, de bal wegwerken... Ja, eigenlijk alles weer om uh, helemaal klaar in de boot te staan. En zijn dit dan allemaal keepers die al, al best wel goed zijn, die op een hoog niveau spelen? Of zijn het Leeuwen. amateurs, beginners, jonge mensen? Waar moet ik, wat moet ik me daarvan bij voorstellen? Nou, de, de jongste is acht jaar en ja, die beginnen natuurlijk net met keeper En de oudste is op het moment geloof ik 55 die meedoet. Oh joh, wat leuk zeg, heel divers. Dus van uh, heel jong tot uh, de veteranen. Ja, ja. en dan uh, dus met een Olympisch kampioen in het midden. Ja, klopt, Pim blaak. Dat is wel een, een grote eer, denk ik, om daar een, een dagje les van te krijgen. Oh ja, die kleintjes vinden dat superleuk. Ja, de, de, de ouderen, denk ik ook wel, toch? Jawel, jawel, die, ja, wel, ja, wel. Maar die kleintjes op de foto gelijk een aflevering. Ja. Dus dat wordt een bijzondere dag, gewoon. Leuk zeg. En um, hoe. hoe, hoe... Hoe gaat die dag beginnen vandaag? Gaan jullie eerst uh, beginnen met een uh, kopje koffie en een plakje cake... of is het meteen bam, aan de slag? Nee, als we aankomen, dan is het wel koffie, maar gelijk aan de slag. Want ja, de eerste keepers uh, die staan meestal veel te vroeg voor je neus. Ja. En ze komen vanuit België en alles. En dan um, rond tien uur is de warming-up. Dan krijgen ze twee uur vol training. En dan sluiten we af met een shoot-out-competitie... En de winnaar krijgt dan ook een, een leuke beker. Nou, leuk zeg. Um, ik zat even te denken, wat kan ik nou voor je draaien, Raquel? En voor al die, die, die hockeykeepers die vandaag komen. En toen moest ik zelf meteen aan dit denken. Ja, altijd leuk, toch? Ja, wel nou ja, die, die, die, die Puk noem je hem toch, die moet je natuurlijk stoppen. Nee, het is Puk met hier. We hebben een oh. hockeybal. Oh, ja kijk, ik weet echt helemaal niks over Sport Raquel. Dus ik val hier weer compleet door, uh, door de mat. Okay. Het uh, maakt niet uit, iedereen je... is gelijk gezellig wakker met zijn nummer. De bal moet je stoppen en wat je al zegt, het is een gezellig nummer. Dus het uh, ja. kan volgens mij helemaal een soundtrack. Is goed. Raquel, dankjewel. Veel plezier vandaag. Dankjewel. Doei. Doei. TV De soundtrack van het weekend van Raquel, die ik net sprak. Organisator van een grote keepersclinic in Zeist, waar vandaag 80 hockeykeepers uit alle windstreken op, op afkomen. En die daar dan ultiem gaan leren om al die hockeyballen, niet hockeypucks te stoppen. Vandaar de stop van de Spice Girls. Goedemorgen, dit is Q met Shanna Spyro. Got me to stay. Said that you need me. Stop, cause it's worth. Don't oh, ever mean it no they don't so listen not to me There'll be a day I'll be Precies, dat zeg ik. 2005, het dat weet. Nou, Tegenwoordig is Kelly Clarkson uh, nou, nog steeds wel een hit, zou je kunnen zeggen. Alleen ja, in de hitlijst komt ze niet echt meer met haar eigen muziek tegenwoordig. Ze is eigenlijk meer een uh, tv-persoonlijkheid, Kelly Clarkson. Ze heeft al jaren haar eigen talkshow in Amerika. En ze is ook al jaren van The Voice in Amerika. Komende maandag beginnen ze ook daar in Amerika... weer met een nieuw seizoen van The Voice. Met wederom dus Kelly in de rode stoel. En naast haar Adam Levine en John Legend. Dat is toch echt een gigantische line-up... om, om zangtips van te krijgen. Echt holy moly. John Legend, Adam Levine en Kelly Clarkson. Nou, over legends en talent gesproken... deze mannen kunnen er ook wat van. Lucas en Steve, die hoor je nu op Q-Music. Samen met Jordan Shaw. Dat is hard first... How many times I've walked away And I've closed the doors I can't no more Now you're turning all my nights To brighter days And I know for once I'm holding on This time I'm gonna die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 Gavin DeGrawl op Q-Music. En ik ga je vertellen dat Gavin DeGrawl iets gemeen heeft... met Bon Jovi, Pharrell Williams en zelfs met Boef. Zometeen meer. En Martin Garrix ga je ook horen. Neem de tijd voor...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 Bekijk alle acties op gamma.nl Nu 15 maanden gratis voor starters e-boekhouden.nl hey, Lidl Minis Wij zijn de kleurrijke minis Van groeten en van vrij Jullie en zijn vrienden Spaar nu bij Lidl voor gratis minis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 Op niet alleen sparen, maar ook besparen bij Lidl. Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Mandarijnen per kilo voor maar 1,49. En ook extra goedkoop. Bloedsuikersappels anderhalve kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat zo'n verre rondreis. Wat een vreemde vraag. Wel nee.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 ALS is nog steeds een doodvonnis. Voor het ontwikkelen van een medicijn is veel geld nodig. Loop daarom vrijdagnacht 13 maart mee met de ALS Sunrise Walk. En zet samen met duizenden andere ALS in het licht. Ga naar ALS.nl en doe mee. NRV. Nu tot 200 euro vroegboekkorting op nrv.nl. Loop ook mee met de ALS Sunrise Walk.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 bij Plus hebben we naast laagblijvers ook de allerbeste aanbiedingen zoals Coca-Cola Sprite en Fusi 4 blikjes 1.99